Ja, echt waar. Hij houdt aan je kop, man. Zit er niet 55, altijd dus door te klet. Ja, wie is dat ah, ja. dan die dat doet? En ik weet niet wie die man is. Ik, ik, ik heb het een keertje met hem ingesproken. Ik heb zo'n hekel aan hem, want hij is, vertelt gewoon de niet juiste informatie. Ja, dat is de klopgemoer van wat nee. hij dan vertelt. Ook gek verzint dat dan ook. Ja, wie verzint dat? Dat, is, dat doe je toch niet? Nee, maar ja, doen we eraan? Ja, ja. wissen. <laughs> wissen. Ja, oké. Ga gewoon een andere tune nemen. Oké. Okay. Nee, we halen wel dezelfde tune, maar... Gewoon even zonder uh, gesproken oh, oh, tekst. ja, dat vind ik wel. Maar ik ben vergeten mee te nemen. Oh, ja. dat maakt niet uit. Komt de volgende keer wel weer. Ja. Ja. We hebben deze nog. Ach ja. Goedemiddag acht, dames en heren. Uh, hoe is het met jou gehoor? Huh? Hoe is het met je gehoor? Uh, ja, goed. Ja, oké. Okay. Ja. Uh, er staat weer zo'n camper hier op het plein. Een camper? Ja, van Beter Horen. Oh, Beter Horen. Ja, Kun je weer de gehoortest doen. Ja, ja. Ja, precies. Dan krijg je... Dat doet hij niet. Ja, dan krijg je, oh, dat ja, maar krijg dat vij, krijg je drie piepjes en dan sta je gelijk weer buiten. Ja. Dan hebben ze je gehoor getest. Ja, he? dan ben je uh, 54. Ja. Dan ben je... Met je gehoorse leeftijd. Ja. ja, precies. Ah, ja, ja oké. Okay. Goedemiddag, Rut! Goedemiddag. Alles wel? Jawel. Dat is mooi, gelukkig. Ja, maar. Wel, je hebt de week weer overleefd? Ja, mag je wel stellen, ja. Nog wat leuks gedaan? Nou, Nee. Oh. Nee, niet echt. Dat je zegt van, goh, dat was nou eens even spannend. Oké. Okay. Nee. Nou ja, dan... Uh... Nee, ja, de gebruikelijke dingen. Werken, spelen. Uh... Nog leuke optredens uh, in de toekomst? Nou, ik geloof dat ik vrijdag een of andere teentje in Haarlem moet. Ik weet de nou, naam niet meer. Een, een of andere, Ja, een uh, sch Een Schroeflokaal of zo. Ja. Schroeflokaal, weet ik het. Ja, in de Lange Veerstraat. Uh, ja, Die, ja, ja. Ja, ja, een ja, schro Schroeflokaal. Nee, proeflokaal. Oh, proeflokaal. Ja. Oh. De, de, ja. groene, uh, de gele uh, de, de, de gevulde knoop. Ja, die? Ja. <laughs> de gevulde knoop. Ja. Ja, uh, Daar staat zo'n kaal mannetje ook achter de bar. Zo n, zo n, zo n, zo n, met zo'n brilletje op. Die... Oh, die, die, die, die, die uh, met die kale plek bovenop zijn hoofd. Ja, die ja. En zijn vrouw ook? Ja, maar die heeft geen kale plek. Nee, maar die heeft wel een bril. Ja, ook. <laughs> ja, ze ziet er wel streng uit, vind ik. Sinds is, die sexy is het hè? Ja, oeh. Oeh. Oe. Oe. Maar laten we het niet over ze hebben, want ze luisteren misschien wel. Hè? Ja, is waarschijnlijk wel. <laughs> maar dat is niet erg, Maar goed, aanzetten vrijdag dus in de Blauwe Druif in Haarlem. Ja, vanaf, vanaf uh... uh, zo'n vijf, hè. Ja, gezellig. tot een uur of wacht. Kijk, helemaal goed. En daarna ga ik weer naar Oostenrijk. Ja, uh, Wat ga, ik ga je daar doen? Ja, skiën. ik ga naar Oostenrijk. Ja, ik ga skiën. Ah, netjes. Ja, ik ga skiën. En optreden tegelijk. Uh, uh, ja. <laughs> Hoe doe je dat op de piste? Pianootje mee op schoot? Ja, ja, Zoals stoelski of zo? Zo'n stoelski, hè. gaat Oké, gelukkig. Goed, wat hebben we vandaag, dames en heren? We hebben vandaag weer hele uiteenlopende muziek, mag ik u wel vertellen. We hebben, voor de mensen die natuurlijk op huis kijken, of die lid zijn van onze huis, die, die weten het natuurlijk allemaal weer, want die krijgen elke keer een mail van mij. Ja. Ik heb gehoord dat de meeste op de spam gedonderd hebben, <laughs> Ja, dat doe ik ook altijd. We ja, dus staan meestal bij de spam. Maar goed, maakt niet uit. Uh, in ieder geval, uh, ja, wat hebben we vandaag? De BG's hebben we vandaag. We hebben Rudy Brink vandaag. En we hebben Chess. En uh, Chess gaan we mee beginnen. Chess is een musical, dames en heren. een dubbele LP, een prachtig dubbele LP. Uh, de muziek is van de hand van Benny Anderson en Björn Ulvees. Die kent u natuurlijk, want die zijn van ABBA. Ja. Die Abba. Dus. En uh, de teksten die zijn van Tim Rice. En Tim Rice was weer een meneer die vroeger altijd veel samenwerkte met Andrew Lloyd Webber. Die hebben samen onder andere de musicals uh, Jesus Christ Superstar en Evita geschreven. En uh, in dit keer is Tim Rice eens een keer vreemd gegaan. En die is het dus gaan doen met Benny Anderson en Björn van ABBA. En uh, daar komt dus een uh, fantastische... Daar kwam dus een fantastische musical uit. Uh, gebaseerd eigenlijk, het verhaal is een beetje gebaseerd op de, de legendarische schaats-tweekamp die uh, ooit heeft plaatsgevonden. Ik, ik weet of ik zo even niet gauw wanneer meer, maar ik dacht in de jaren 70 dacht ik dat het was. Tussen Bobby Fischer en Boris Spassky. Je weet het, dat was een rust tegen de Amerikaan. Dat was een hele dramatische toets die, die, die Bobby Fischer die was helemaal gestoord. En die de, verzon ook van allerlei rare dingen tijdens dat uh, ding. En eigenlijk een beetje op die uh, beroemde schaakmatch... Uh, schaakmatch, niet schaats, maar schaakmatch... Uh, was toen niet uh, gelijk spel geworden? Ik weet niet meer precies hoe het afgelopen is, want het is, uh, het is in ieder geval wel een geruchtmakende schaaksessie geweest. Schaak twee kamp om het wereldkampioenschap tot tussen Bobby Fischer en Boris Pasker. Volgens mij heeft Fischer gewonnen. Uh, maar dat, dat weet ik altijd ja, niet. Dan kunnen we in de muziek horen waarschijnlijk wel, hè? Ja, we kunnen het ook even opzoeken natuurlijk. <lacht> nee, het is net 2 voor 12, hier, dat zoeken we op. Uh, de muziek dus is geschreven in deze musical uh, door Benny Anderson, Björn Ulvaeus en de teksten te zijn van Tim Rice. En de musical, de stukken worden uitgevoerd door het London Symphony Orchestra... ...onder Andy Ambrosian Singers. Dat is dus degene die het massale werk doen. En verder hebben we solo partijen van Elaine Page... En Barbara Dixon, Murray Head die kennen we onder andere ook uit Jesus Christ Superstar waarin hij de uh, Judas rol vertolkte, uh, Dennis Quaid, uh, ja zoiets zal het wel zijn, uh, Tommy uh, Keurberg en Björn Skifs. Dat zijn de mensen die uh, de solo-partijen voor hun uh, de alle arrangementen zijn van Benny Andersen en van Anders Elias. En het, het verhaal is geproduceerd door Benny Andersson, Tim Rice en Björn Ovees. En alle orkestraties uh, zijn gedaan door Anders Elias en die leiden dus ook het London Symphony Orchestra. Nou, we gaan. Uh, de stukken zijn natuurlijk omdat die muziek is soms vrij lang. We zien wel of we ze helemaal draaien of dat we de fragmenten uitdraaien. In ieder geval beginnen we met een overture. En die heet Mirano. Hier is chess. Je pauze fijn ben aan So come to us and feel at the force of nature, when it was taken, our call. Vind, hé, wat een opening. Hè? Mooi hè? Ja, ik vind, ik vind het echt heel mooi. Uh, Benny Anderson. Je zou het niet van hem verwachten. Maar uh, die man die kan dus echt wel een beetje muziek maken. Hè? Muziek schrijven. Dus. Uh, the Musical Chess. Ik zei het al. Het verhaal is uh, gebaseerd eigenlijk een beetje op de legendarische schaats-tweekamp. Die plaatsvond tussen Boris Pasky en Bobby Fischer. In 1972 was dat. En dat heeft Bobby Fischer gewonnen. Die is toen wereldkampioen geworden. Uh, en dat was nogal uh, legendarisch. Ik geloof ook zelfs dat die dat, uh, toernooi... of die, die twee kampen op verschillende plaatsen... in de wereld ook gespeeld is. Niet, niet op één vaste plaats. Uh, maar goed, in, in ieder geval volgens het verhaal van de musical... begint het allemaal in Mirano. En Mirano, dat is een plaatsje in Noord-Italië. En later verplaatst het zich ook allemaal nog naar uh, Bangkok. En het leuke van... Uh, van dit soort LP's is dat er ook dan ga ik nu allemaal voorlezen natuurlijk, maar er zit een hele ja zeg maar draaiboek bij wat precies allemaal verteld wordt, wat er met alle stukken bedoeld wordt. Maar goed, als ik u dat allemaal moet gaan voorlezen, dan komen we aan onze andere twee LP's niet meer toe. Dus zo jammer. Dan gaan we er gewoon een praatprogramma van maken. Ja. ja, dat gaan we niet doen. We gaan lekker naar de Bee Gees, dames en heren. De Bee Gees hebben eigenlijk twee grote periodes gekend met succes. Um, begin vanaf 1966 77 toen ze dus net uit Australië kwamen. Um, en uh, hun eerste hits Picks en Specs hadden. En uh, toen is het een tijdje stil geweest. Toen zijn ze gewoon uit elkaar geweest. En toen kwamen ze weer terug. Op een zeker moment met, uh, met Lonely Days. Toen waren ze eens weer bij elkaar. Dat was uh, 70, 71. En toen zijn ze volgens mij weer een tijdje uit elkaar geweest. En toen zijn ze een beetje meer op de tour gegaan. Waar ze veel mensen ze van kennen. Uh, de periode... Negen, uh, uh, Saturday Night Fever natuurlijk. Dat ze een beetje op de disco uh, tour gingen. En met die akkelige... Hoge stemmetjes gingen zingen, waar ik, nog... ja, waar ik nog niet zo erg gek van was, eerlijk gezegd. Maar in ieder geval, uit die eerste periode is een LP uitgekomen die heet All Time Greatest Hits. Uh, die is uh, dus een verzamelaar. En daar staan ze dus echt allemaal op, hè. Ja, daar staan ze allemaal op. De prachtige liedjes die de BJ's en allemaal knallers van hits in die, zeven, in die uh, halverwege die 60 jaren... Of eind zestiger jaren. Want... En het, het gekke was dat het bijna allemaal hele langzame en uh, mooie, uh, mooie nummers waren. Uh, er zaten er weinig bij waarvan je zegt van... Gut, dat swingt nou eens even lekker. Nee, die waren er niet zoveel uh, We gaan beginnen met een van de grootste knallers die ze in die tijd uh, gehad hebben... Uh, en nou, dat kent u natuurlijk altijd. Want al, Ik hoef niet te gaan selecteren van ik doe de grootste het laat. Want het zijn allemaal knallers die erop staan. Um, noem u even een paar titels. To Love Somebody, Spicks and Specks, Holiday, uh, I Can See Nobody, Don't Forget to Remember, Words, I Started to Joke, World, New York Mining Disaster, I Gotta Get a Message to You, Tomorrow, Tomorrow, First of May. Nou ja, god, ik bedoel, hè? we gaan gewoon beginnen met Massachusetts. Laten we dat maar eens doen. Hier zijn ze, de Bee Gees. Things telling me I must go home. Hij zit een beetje hoog. Ja, ik zag het. Maar dat hoort erbij. Nee, dat hoort er niet bij. Oh. Want dan hoor je me niet. Toch? Ja, maar jij. Oké. Okay. Goed. Hé? Oh. Ja, ik sta even helemaal achter in de zaak. Ja, ik zie het. Want gaat staat die LP-speler. Dus... Ja, oké. Okay. Ik snap het. Maakt kilometers hier. Ja. Nou ja, je uh, krijgt ook nieuwe schoenen van de, van de zender, heb ik begrepen. Nee, nou, ik dacht van jou eigenlijk in al die kilometers. Nee, ik ben je gek zeg. Kom. <laughs> waar denk je dat ik een schoen verslijp nee, ik ben een helemaal buiten aan joh goed, uh, Bee Gees dus, waren dat dus met Massachusetts uh, van een LP die heet All Time Greatest Hits en nu gaan we iets heel anders doen en ik hoop niet dat de meneer die bij, uh, <laughs> bij CFM de jazzprogramma's doet uh, nu boos op me wordt maar ik heb hem vorige week nog gesproken dat is een neef van mijn drummer. Van ja. Charles. Ja, dat klopt. Nou, uh, Fred, hè? Fred, hè? Ja. Nou, Fred, meen. ik hoop dat je luistert. En uh, dan ga ik, je, ga ik er nu iets draaien wat ik persoonlijk helemaal uh, heel erg mooi vind. Uh, op de beschrijving uh, van de plaat staat dat dit een van de beste easy listening jazz LP's is die in Nederland ooit is gemaakt. En dat werd dan uh, geschreven natuurlijk op het moment dat die uitkwam in 1973. En uh, de man die hierop gaat spelen, die, die, ken ik, die kende ik persoonlijk. Hij is helaas al, helaas al lang dood. Dat is heel jammer. Maar het was wel een van de mooiste saxofonisten qua toon en zo qua spel van, van Nederland. En vooral ook omdat hij um, zo gigantisch goed was in het spelen van een mooie ballads. En ik heb hem dat uh, diverse keren horen doen. Ik heb zelf ook wel eens met hem gespeeld. Dat was niet zo succesvol. Voor hem dan, want ik ben niet zo'n jazzmanier natuurlijk wat muziek betreft. Maar goed, um, het, is, uh, het was een, een, een, een zeer begenadigde uh, saxofonist waarvan ik toen de tijd dat de Haarlemse jazzcorner nog bestond en zo uh, regelmatig van heb mogen genieten. Ik heb hem zelfs nog ooit eens een keer... Zelf live opgenomen daar in die tent. Die band heb ik nog steeds ergens. Maar geen band, ik kan hem niet meer draaien. Dat is wel jammer eigenlijk. Um, we hebben het natuurlijk over Rudy Brink, dames en heren. Uh, ook saxofonist bij het orkest de SkyMasters. En ik heb hier eigenlijk een unieke plaat, want die is nog door hemzelf getekend ook. Zijn handtekening staat erop. Ja, ja. Um, en het, het is een hele mooie, een prachtige, ja, easy listening jazz plaat. En um, ik ga u even vertellen wie erop meespelen. Nou, Rudy Brink natuurlijk, die doet de tenorsaxofoon. Uh, Henk Elkeboud speelt de uh, Orgel. Orgel. orgel, ja. Die speelt de Orgel. Verder Peter Niewerf, ook de, gitaar. De, de, de, de, producer, de producer van deze plaat, speelt uh, gitaar. Rob Langerijs speelt Bus. Bas en John Engels, de bekende John Engels. Uh, die speelt drums. Die man die speelt overigens nog steeds, he? John Engels. Ja, ik denk die dik in de 70 is, maar hij speelt nog steeds. Opname data zijn 14 juni en 16 juni 1973. En, en, in de MC-studio's? In Nederhorst, in Den Berg. Berg. Zie je een beetje mee, Latino's? <laughs> Te geloven, die man. Oh. Oké, okay. nou, we gaan uh, luisteren naar een prachtig stuk, dames en heren, openingsstuk van deze plaat. En uh, het is echt muziek waarbij je gewoon lekker weg kunt zwijmelen. Waar je eigenlijk. Uh, nu gewoon de gordijnen even dicht moet doen en de, de kaarsjes aan moet steken even een flesje wijn pakken en met je geliefde op de bank gaat zitten en dan luisteren naar Teach Me Tonight, hier is Rudy Brink Mm-hmm. <laughs> Zeker dat ik een aantal mensen hiermee echt wel een plezier doe met dit soort muziek. Rudy Brink, een genadigde tenor saxofonist. En uh, ik heb uh, altijd echt het genoegen mogen meemaken... dat ik hem heel vaak heb zien spelen in de tijd... vooral in de roemruchte tijd van de Haarlemse Jazz Corner... aan het spaarden waar nu de... ik weet niet hoe die tent tegenwoordig heet... maar op de hoep van de de Steeg. Uh, daar had je dus... Uh, daar had je twee jazzcafés eigenlijk in Haarlem. Dat was uniek. Je had de gravin, de Sherry Bordega. En je had de jazzcorner. Bestaan helaas allebei niet meer. Wel nee. pech. Nee, allebei weg. Maar dat waren wel mooie tijden hoor. Want daar zat, daar was elke dag, in de jazzcorner was elke dag van de week live muziek. En elke dag jazz. Dus dat, uh, daar was elke dag wel iets te doen. En dat liep ook als een trein. Dat was hartstikke goed. Dus, uh, en daar, uh, daar heb ik echt de grootste namen zien spelen. Waaronder dus Rudy Brink. Ik heb er zelfs Toet eens een keer zien, zien uh, meetoeteren. En uh, Paul van Vliet. Hebben we er ook nog eens een keer gezien. Dat hij jazz zat te zingen. Ja, dat is echt fantastisch. Dat waren een mooie tijden. De Jazz Corner in Harlem En daar heb ik ook deze LP gekocht in de tijd. En daar staat ook de handtekening van Rudy Brink nog op. Dus dat is een, een collectors item. Rudy als... Brink, die, die komt ook echt uit Haarlem. Ja, ja het is een Haarlem. Straf. Het is ook in Haarlem overleden helaas. Ja. Een ziekenhuis? Ja, te vroeg overleden. 1990. Vroeg. Ja, nou dat is te vroeg. Hij nou ja, is geboren in 37, dus reken maar uit. Ja, nou dat ga ik nu niet doen. Want <laughs> dat, uh... We gaan naar het camera lopen. <laughs> want dat moet ook nog. Ja, dat gaan we ook nog doen. Ja. Erg hè? Suzy Quattro. Oeh, juffie. Jansen, het kan heel lopen. Ja, het kan heel erg lopen. Je zei het al, Suzy Quattro. Suzy Quattro. Zullen we het maar gewoon gauw doen? Ja, gaan doen. Ja? Ja. Hoe heet het nummer? Eh... Uh, If I can't have your love from Switzerland, if, if you can't give me love, oh, if you can't give me love, yeah, so was it? Now here is it. Dus de jury is er niet. Oh nee. Maar hey. zijn ze? Ze vinden het te koud. Oh, je bent te koud. Ze hebben ook nog niet gebeld. Helemaal niks. Ik weet eigenlijk niet. Want ik zie een beetje natte sneeuw buiten, dus ik denk dat dat ze gaat. Oh. Maar ah, dat maakt niet uit. Wat een watjes. Ja. Ik ben er toch ook helemaal doorgekomen, Helemaal uit Beverwijk met de trein, ja. zo wat bevroren vingers. Nog gewoon drie kwartier wachten op station Haarlem voor de overstap. Nou, dat valt wel mee. Dus. <laughs> Het is minuten. Oh. Maar wel koud. Ja, dat begrijp ik. Het kan raar lopen. Dit was Susie Quasier. If you can't give me love. Nou, en de, de ligt er natuurlijk... De, altijd weer bij dit soort nummers... ligt er weer een Nederlandse figuur... die dat denkt nog ook te moeten doen... met een tekst. En, ja, en dat is in dit geval Sylvia Corpier. Corpier. Corpier? Ja. ja ik je, je, je kunt me niet aan. Oh. Nou. Je stond aan zijn stoer... op de vloer. Jongen, wat deed je je best? Nou, no. ik ben blij gekund, dat de jury er niet is words, Wat ik zag, <laughs> daarmee heb je alles verpest. Je nam je kans waar, ineens stond je daar. gooide je charme in de strijd. Overblindend dacht jij, niet opvindend voor mij. Ha, want ik weet Door dames omringd, maar waar de schoen vriend wordt van jou niet warm of koud Toch zei jij, ga je mee? Dat is niet mijn idee Ik ben voor jou misschien wel te stout Je kunt me niet aan Als je mij laat begaan, Dan kom je echt adem tekort Je voelt je een piet Maar zie jij het dan niet Dat er tussen ons twee nooit iets wordt Je kunt me niet aan Daar weet ik alles van. Nee, ja, het is niet aan ons, het is aan de jury, maar ik heb nog steeds niks van ze gehoord. Oh? Jongens, als jullie thuis zitten, bel even. Ja, bel dan even. Hier ja, want Zo kan je... kan ik toch niet, weet ik toch niet wat we mee moeten doen? Nee. Dan zitten we... Oh, er belt iemand. We, oh. hebben, we hebben een beller. Je ja, echt waar? Ah ja. ja, we hebben een beller. Ja, moet je even. Ja. Oké, okay, ga ik doen. Dankjewel. Nou, dat, was, dat was wel de jury. Oh. Ja, ze zijn er echt... Oh, ze zitten geloof. gewoon te luisteren thuis, mooi hè? Oh ja, dat is wel leuk natuurlijk. Ik ga straks even terugbellen waarom ze er niet zijn. Ja. Dat uh, vind ik uh, niet eerlijk. Maar ik mag wel uh, op de knop drukken van ze. Oh. Nou, druk jij eens op de knop. En dat is de rode, dit keer. De rode. Ja. Nou, dat is duidelijk. Dat is, uh, dat is duidelijk. Susie Quattro, je bent niet verslagen. Nee. Natuurlijk niet. Kan ook niet. Nee, dat, dat, dat, dat had ik ook niet anders verwacht. Goed, we gaan gauw terug naar chess. Dames en heren, ja. dit is maar weer zo snel vergeten. Want dat is mijn beste. Uh, de drums op de plaat worden gespeeld door Per Lindvall. Dat is ook de man trouwens die veel bij ABBA speelde, de drums speelde. De gitaars waren Lasser Willander. Die speelde ook veel met ABBA mee trouwens. De bas Rutger uh, Gunnarsson... Het zijn allemaal mensen die gewoon met Amba ook uh, op de platen. Keyboards en synthesizers waren allemaal... Uh, Benny Andersson en Anders Elias. De Vloed on Bangkok. Dat is Björn J. Son Lind. Ja, die allemaal zweuds. Het zijn allemaal die er gedaan hebben. Backing, nee, ja, backing vocals Ja, backing waren Anders Glinmark en Karim Glinmark. En uh, additional backing vocals, Lisa Oman. Ja, ja. Chorus on the night in Bangkok. Nou, dat horen we straks wel. Dat is allemaal anders in Bangkok. En dan hadden we ook nog een koor. Dat, dat zijn de Ambrosian zingers. Uh, onder leiding van John McCarthy. Uh, en nou ja, verder hebben we. Ik heb u straks al uh, de solisten genoemd. Dus dan weet u wie er uh, uh, gaan spelen. Het volgende nummer is uh, van uh, de Rus, zeg maar. Want het, gaat, het verhaal gaat dus over een Rus en over een Amerikaan. Uh, model hebben gestaan dus Boris Pasky en Bobby Fischer. De Rus en meneer Molokov... Uh, die, uh, dat was zijn agent waarschijnlijk... die uh, gaan het nu zingen... Where I Want To Be. Uit de musical Chess. De man is utterly mad. You're playing a lunatic. That's the problem. He's a brilliant lunatic. You can't tell which way he'll jump. Like his game, is impossible to analyze can't dissect him, predict him, which of course means he's not a lunatic at all. What we've just seen's a pathetic display from a man who's beginning to crack. He's afraid. He knows he isn't the player he was, and he won't get it back. Nonsense why do my seconds always want to believe third-rate propaganda my friend please relax we're all on your side you know how you need My army of so-called advisors and helpers to tell me The man who's revitalized, just single-handed Is more or less out of his brain When it's very clear, he's safe We don't underestimate anyone We won't get caught in that trap After all Winning or losing reflects on us all Oh, own. don't give me that crap I win, no one else does And I take the rap if I lose It's not quite that simple The whole world's tuned in We're all on display, we're not merely sportsmen. Oh, please don't start spouting that old party line. Yes, I know it's your job, but just get out and get me a chess-playing second. In 36 hours we begin, that is if you want. Position. Once I had dreams Now they're obsessions Hopes became needs Lovers' possessions Then they move in Oh, so discreetly Slowly at first Smiling too sweetly I opened doors They walked right through them Called me their friend i hardly knew them now i'm where well, i want to be and who i want to be Back where I started Don't get me wrong I'm not complaining Times have been good Fast entertaining But what's the point? If I'm concealing Not only love To Be was het prachtige stuk van, uit de musical Chess van uh, Benny Anderson, Björn Ulvees en Tim Rice. En nogmaals, alles gebaseerd op die beroemde schaak, schaak-tweekamp. Ik wil altijd schaats zeggen, gek is dat. Hè? Schaak-tweekamp tussen Boris Pasky en Bobby Fischer uit 1972. Zeer geruchtmatig. Zeer geruchtmatig. Gemakend, vooral vanwege de. Spatsies die... Uh, meneer Fischer altijd had. Dat was een beetje geniaal gek. Kan je wel zeggen. Ja. Um, Oké, okay, Bee Gees dus. Uh, van die LP All Time Greatest Hits. De Bee Gees bestonden natuurlijk... Dat weet iedereen uit Barry, Robin en Maurice Gibb. Uh, en bij de oudere nummers... Hadden, was het eigenlijk een echte band. Daar zaten nog twee, uh, twee muzikanten bij. Uh, alleen weet ik zo even niet meer welke... Uh, een drummer en een bassist in ieder geval. En, uh, maar Maurice Gibb is er helaas al niet meer. Die uh, is al een tijdje hemelen. En, uh, Robin, en um, uh, Robin en Barry, die, uh, die doen nog wel steeds uh, wat dingen en zo. Ook veel productiewerk voor andere artiesten en zo. Gaan een heel mooi nummer draaien uit die eerste periode van de Bee Gees. Een van de, de grote hits uit die tijd. To Love Somebody. Ja to love somebody. Yeah. Ja, Somebody, the way I love you. In my brain, I see your face again. I know. so so so black i'm a man can't you see what i am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 He? You don't know what it's like to love somebody. En uh, dat was natuurlijk van The Bee Gees. We in dit geval door Barry. En uh, in het begin eigenlijk was Robin veel meer de, de liedzanger. Later is dat een beetje overgenomen door Barry. Um, uh, ja, oké. Okay. Nou, we gaan gauw door met, uh, met, met Rudy Brink. Dames en heren, die prachtige Easy Listening Jazz plaat uh, van uh, toch wel, denk ik, een van Nederlands meest begenadigde tenorsaxofonisten. De man is ook uh, in zijn leven aardig wat keren onderscheiden. Uh, deze plaat, waar we het nu over hebben, de LP Teach Me Tonight, is in 1973 onderscheiden met een Edison. Uh, later heeft hij nog een keer een Edison gehad. En hij heeft ook nog de, wat heet die prijs ook weer, de Boy Edgar prijs of zo? Nee, de Bird. Uh, de Bird heeft hij nog gehad, ja. Ja, de, de, de, de Bird um, Award. De Bird Award. En uh, het vervelende, het, het nare was eigenlijk dat hij zou hem uitgereikt worden op het uh, North Sea Jazz Festival in 1990. Uh, alleen het vervelende was dat hij 15 dagen net daarvoor overleed. En dus uh, is die Bird Award is hem uh, postuum uitgereikt. En die Bird Award is dus in ontvangst genomen door zijn zoon Rudy, Ruud Brink Jr. Ja. En uh, nou ja, dat is natuurlijk allemaal jammer, want de man had het echt wel verdiend om. Uh, zo'n prachtige onderscheiding als die Bird Award eh, te ontvangen natuurlijk, want dat is een hele hoge, hele hoge onderscheiding in de jazzwereld. Eh, onder andere zou die wel geloof ik uitgereikt worden als ik het goed had gezien heb door Stan Getz. Nou, dat is ook een, geen kleine jongen. Hij nou, zou uitgereikt worden. Tenminste, uh, Brink had hem samen geworden met Stan Jets en Philip Catherine. Ja. En er zou aan alle drie tegelijkertijd wordt uitgereikt. Okay. Maar uiteindelijk heeft Stan Jets hem uitgereikt. Stem dus Gets. aan de zoon Ruud Brink Jr. Ja, ja. Stan Getz is dat, ja. Dat is, ook zijn, ook, dat is eigenlijk een groot voorbeeld van, van Ruud Brink geweest. Omdat het ook zo'n saxofonist is die echt met zo'n hele mooie, warme toon uh, speelde. Dat, uh, dat was een groot voorbeeld ja. van hem. En dus Stan het, Jets is helaas een jaar later overleden. Ja, het is wel jammer natuurlijk dat die twee dan elkaar hadden kunnen ontmoeten. De twee. Ja. Uh, Um, goed, we gaan draaien. The nearest of you. Hier is Ruud tenorsaxofoon. saxofoon. Ik zie me helemaal zitten zo met een heerlijke dame zo op de bank. Uh, flesje wijn. glaasje wijn erbij. Ja, gaasjes aan gordijnen dicht. Vooral een, een glaasje bubbeltjes erbij, denk ik. Ja, kan ook. Champagne. Ja, een ja, proseccoitje of zo. Ja, nou, nee, niet van die zoete bende. Gewoon uh, champagne. Wow, mooie champagne kan ook. open haard aan. Ja, natuurlijk. Dat hoort erbij. Oh. Oh. Of een berenvelletje voor het open haard met twee weken. Oh. Zij in sexy lingerie. Oe, oe, oe. Je ziet het er allemaal voor je, <laughs> ja. Uh, ja. Nou, Weet je wat, we gaan even afkoelen. Ja. Ruim vier minuten lang, drie minuten lang, thuis het nieuws. Zullen we dat maar doen? Dan? Ja. En daarna gaan we weer een mooie muziek draaien, nog een uur lang. Ja, dat gaan we zeker doen. Want we krijgen de confrontatie nog. Ja. Ah, dat gaat het helemaal goed komen. Ruud, ik zeg gewoon eentje tot straks. Hè. Tot zo dan. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van drie uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In Griekenland zijn rellen uitgebroken tijdens de algemene staking die vandaag wordt gehouden. Bij het parlementsgebouw in Athene zijn tienduizenden demonstranten op de been. Ze zijn kwaad over de drastische bezuinigingen... die volgens de regering nodig zijn om uit de financiële crisis te komen... De politie greep in met traangas toen er met stenen werd gegooid. Het is de elfde algemene staking tegen de crisismaatregelen van de regering. Het openbaar vervoer ligt plat en ook het vliegverkeer is ontregeld. Veel scholen zijn dicht en ziekenhuizen draaien volgens de weekenddienst. Griekenland dreigde vorig jaar failliet te gaan. Onder de voorwaarden van drastische bezuinigingen kreeg het land een lening van in totaal 110 miljard euro van de Europese Unie en het IMF.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 De Tweede Kamer houdt vanmiddag een debat over de situatie in Libië. De Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken onderbreekt daarvoor het reces. Het debat met minister Rozental gaat onder meer over Europese sancties tegen Libië... en de situatie van de Nederlanders daar. Het debat begint rond deze tijd. Nederland zet voorlopig geen uitgeprocedeerde asielzoekers uit naar Libië. Volgens minister Leers is die beslissing genomen om praktische redenen. De situatie wordt van dag tot dag bekeken. Het weer geleidelijk vanuit het westen neerslag, in het westen regen en natte sneeuw. In het binnenland alleen sneeuw en in het oosten vanavond zelfs een paar centimeters.